Vijf uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal coronapatiënten op de Intensive Care is net als gisteren afgenomen met 10. Er liggen nu nog 29 mensen met corona op de IC. En verder zijn er 180 coronapatiënten die ook in het ziekenhuizen opgenomen, maar niet op de IC liggen. Het geregistreerde dodental door corona is met 2 gestegen, naar 6105. Het RIVM meldt dat deze mensen allebei al meer dan een week geleden zijn overleden, maar nu pas zijn geregistreerd als coronaslachtoffers. De inspectie heeft gisteren ingegrepen bij een fastfoodketen waar s'avonds laat nog kinderen van 15 aan het werk waren. Het bedrijf krijgt een boete. Bij een controle bij vestigingen in Utrecht, Het Gooi en Amstelveen waren vijf jongens van 15 jaar nog na 9 uur s'avonds aan het werk. Dat mag niet. Vorig jaar overleed in Utrecht een 15-jarige bezorger na een aanrijding. Daarna werd gepleit voor een leeftijdsgrens voor bezorgers. Die komt er. Vanaf 1 juli mogen jongeren onder de 16 helemaal geen maaltijden meer rondbrengen. De politie in Frankrijk heeft gisteren zes mensen aangehouden in verband met de diefstal van een werk van de kunstenaar Banksy vorig jaar in Parijs. Het kunstwerk is een schildering van een rouwend meisje op een nooduitgang van de concertzaal Bataclan. In die concertzaal werden in 2015 bij de aanslagen in Parijs 89 mensen vermoord. Het werk werd in januari gestolen. Deze maand werd het teruggevonden in een landhuis in Italië. De politie is op zoek naar een man op een scooter die oudere vrouwen berooft van hun halsketting. In vijf dagen tijd heeft hij al twaalf keer toegeslagen in het Gooi en in het noorden van de provincie Utrecht. Hij rijdt op zijn scooter langs een fietsende of wandelende vrouw en trekt dan de sieraden van haar hals. Opvallend is dat hij telkens in een andere plaats toeslaat. Volgens zijn slachtoffers is het een man met een lichte huidskleur van in de twintig met blond haar weer. Er trekken forse buien over het land met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met hooguit nog een enkele bui. Morgen eerst wolkenvelden en een enkele bui, later droger en wat zon bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 Zonder bril, dan maak ik mooi de mee op het strand. Kijk die mooie meiden staan, ze kijken mij verlangend aan. Ze willen ook zo stoere zonder bril. En loop ik op de boulevard voorbij, dan fluiten ze en lachen ze naar mij. Wat ik hebben wil, een mooie nieuwe zonnebril, dan maak ik mooi de bliss mee op het strand.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 het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 punt Ik ontmoet er oude vrienden, kameraden, geef een hand. Ondertussen in dat cafeetje. Ratchet -tank, ratchet -tank. dat vroeger als ze strijden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 Fix your head Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Hallo jongens, kijk dan. Daar, daar gaat ze. Marianne Dat ik je zie, je na me kijk je slanke benen Mooie handen, witte tanden, lekker lijf Mijn ogen branden, passioneren, observeren Concentreren, kan er niets aan doen Ik wil alleen maar even voelen hoe het is met jou te kroelen Want ik heb het niet meer in de hand Zie ik jou, dan ga ik zweten En mijn hele lijf dat staat in brand Mijn lieve Mariana, ga mee Ik wil met jou Mariana, amor S'avonds op de bank met z'n twee omdat je niet in de nacht gaat door, maar ja, je bent van mijn nummer één, maar ja, dan laat je nooit meer alleen. Je een je vrije vaartje, rij je fietsje halen, ik bedalen, lekker balen, kan er niks aan doen Mooie dromen laten komen, zie de maas door de bomen, hele nachten met je samen alles doen en niet verzamelen, nooit genoeg van al die dingen, Marianne kan er niks aan doen Mijn Marianne, ga mee, ik ben met jou Marianne, amor, s'avonds op de bank met z'n twee, deel die binnen de nacht gaat maar Jan, je bent voor mij nummer Maar Jan, ik laat je nooit meer alleen. Maar We voelen hoe we iets met jou te voelen, want ik heb het niet meer in de hand. Ik zie je gaan, daar ga ik mee te doen en mijn hele lijf staat in brand. Niet in onze stadse dramen, krijgen wij het ooit nog voor elkaar. Goeiemorgen, goeiemorgen. Dit, dit, dit, dit, dit mag nooit meer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 Ik zie je voor een meterbier. Ik weet precies wat ik wil hebben, maar het lukt me niet. Want een barman die doet steeds alsof die mij niet ziet. Had ik maar een paar jetsjes en een lekker lijf. Want nu drink ik weer een shotje met een lekker wijf. Ik wil vanavond naar de kloten, maar het zit niet mee. Oh. Schudden met die toeters Hand in de lucht Non de Dat klinkt vrij goed kon hey, hey. die in de lucht hey. De beat is aan en de deuren dicht Alles maakt uit behalve het licht Iedereen maakt geluid Komt uit Helmond? Maakt niet uit Hoe haar zit los, hoe jurk zit strak gelijk wel Snolle bolken. Zorg Zorgen. De pils is dood en de brood is heet. Eén keer hengelen en ik heb beet. Het halve werk is een goed begin. Gij hebt een opening en ik heb zin. De nacht is kort, maar de mijne Met een kontje, snolle bolletje.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 Voor de date vandaag om uur of zes. Nu zit ik hier, het is veel te laat. En ik denk dat je mij in de steek laat. Briefje zeg wat doe je nou? Ik wacht hier al zo lang op jou. Geen sms ga ik van jou. Je laat me zitten in de kamer. je zegt, wat doe je nou? Ik wacht hier al zo lang op jou.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 Raar, want u heeft nooit geen hechten in de tuin. En dat was maar! Zo, ik hou dit niet meer uit! Echt niet. Oh Oh Ik heb zo'n last! Van hechten in de tuin. Van hechten in Had de, de tuin. Ja, ja! Ik heb zo'n last! Oh. Van hechten in de tuin. Van hechten in de tuin. Mijn man verstond het steeds maar om die beesten weg te sturen. Dus mag ik zo!